10 uur, Freddy Fonteyn met het NOS-journaal. De Kamer van Koophandel betreurt het ten zeerste... dat ondernemers er last van hebben dat adverteerders inzage krijgen... in bedrijfsgegevens bij de Kamer. Vooral ZZP'ers en andere kleine bedrijven krijgen op basis daarvan... ongevraagd enorme hoeveelheden op hen gerichte advertenties... vaak ook op hun huisadres, bleek uit onderzoek van de NOS. We beseffen dat de openbaarheid van het handelsregister... en de privacy van de ondernemer op gespannen voet kunnen staan... zegt een woordvoerder van de Raad van Bestuur. Om de ondernemers tegemoet te komen... Onderzoekt de Kamer van Koophandel of het mogelijk is om een adres voor adverteerders te blokkeren als het bedrijfsadres gelijk is aan het privéadres van de ondernemer. Beveiligers van de VN zijn in de stad Douma beschoten. Ze bereiden in Syrië een onderzoek voor naar de vermoedelijke gifgasaanval op 7 april. Het is onduidelijk of en wanneer de OPCW-inspecteurs nu aan het werk kunnen. Rusland, bondgenoot van de Syrische president Assad, zei eerder dat de organisatie voor het verbod op chemische wapens vandaag terecht zou kunnen in Douma.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 Vorige week hadden ook al 800.000 mensen geen elektriciteit. Het elektriciteitsnet op het eiland is instabiel... sinds het ruim een half jaar geleden werd getroffen door orkaan Maria. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 graden of 9. Morgen overdag wordt het 20 graden op de waddeneilanden en 23 tot 29 in de rest van het land. Aan de kust bij het IJsselmeer is er kans op wind vanaf het water... en wanneer die opsteekt wordt het daar veel kouder. Dit was het NOS Journaal. ABEBE verkeersinformatie er staat één file op de A27 Utrecht richting Almere. tussen Utrecht Noord en Hilversum 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En dat komt door wegwerkzaamheden. Complimentjes. Extra aandacht. Flirten is niet strafbaar. Secondlove.nl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 Langs de lijn en opstreken. Met Robert Neder en Renze Klamer. Uurtje, we beginnen met voetbal. Eerst bij Arman Afscherok, Willem 2 Feyenoord. Schitterend derde doelpunt van Feyenoord. Thornsza speelt in op Vente Die kaast met rechtsback Dix. Geeft de voorzet. En Vilena maakt uiteindelijk de 0-3... na 62 minuten. Feyenoord leidt in Tilburg. En dan Sparta tegen Breda. Sparta komt op 1-0. Daar is hij dan invaller. Dierhoi Duarte maakte met een mooi schot. Laag in de hoek. Komt daar naar binnen. En er is geen enkele kans, want die bal is goed geplaatst. Nigel Bertrams heeft geen kans om naar die... Bal toe te glijden. En zo staat Sparta misschien wel een beetje tegen de verhouding in op 1-0 hier op het kasteel. Want Nak was toch zo goed bezig in die tweede helft. De bal. Schamt nog de binnenkant van de paal, zie ik met veel gevoel geschoten. Inderdaad, via de paal gaat hij binnen. Sparta leidt tegen Nak in die hele, hele belangrijke wedstrijd. 1-0. Het is 5 minuten over 10. We zetten voor de Sportnieuws op een rij. Wilrens de Arna van der Breggen heeft op haar 28 e verjaardag de Waalse Pijl gewonnen. Het is voor Van der Breggen de vierde keer op een rij dat ze de klassieker in de Ardennen weet te winnen. Eerder dit seizoen won Van der Breggen de Strade Bianchi en de Ronde van Vlaanderen. Bij de mannen kwam de Fransman Julien Alaphilippe als eerste over de finish. Spanjaard Alejandro Valverde werd tweede. Valverde had de laatste vier edities van de Waalse Pijl op zijn naam geschreven. Wauke Mollema was met een zesde plaats de beste Nederlander. En Kersverse landskampioen PSV heeft op bezoek bij Rody met 2-2 gelijk gespeeld. Een rode IEC pakte zo een punt in de zinderende degradatiestrijd. Ook Excelsior en Heracles speelden gelijk 2-2. AZ wist in een spectaculair duel met 4-3 te winnen van Vitesse. Rafael Nadal heeft in Monte Carlo zijn het ATP-circuit gevierd... met een vlotte zege op de Slovene Algias Bedene. Het werd 6-1 en 6-3 in het voordeel van de Spanjaard. Nadal kwam vanwege een blessure voor het laatst in actie... tijdens de kwartfinale van de Australian Open, waar hij toen op moest geven. Novak Djokovic ging op hetzelfde toernooi... en uh, die had het een stuk moeilijker daar. De Kroaat Borna Koric die werd uh, met moeite met 7-6 en 7-5 verslagen. Om de wedstrijd te winnen had Djokovic maar liefst 10 matchpoints nodig. We gaan naar Richard van der Maanen. Sparta tegen NAC. 1-0 door die goal van Duarte. Nu weer een diepe bal richting Friday. Alle hens aan dek in de verdediging bij Nak. Pablo Marie doet dat eigenlijk maar half die bal. Komt dan uiteindelijk bij Bertrams terecht. Omdat daar toch nog genoeg vaart aan zat. Er was ook een duwtje bij van Friday. Die... Ja, goed begon de eerste 20 minuten. Hoe zou ik het uh, samenvatten? Daarna toch wel veel fouten maakt en uh, niet heel balvast meer is Sparta nu. Met uh, Van Moorzel, bal naar uh, Duarte, de doelpunten maken dus. En uh, het publiek natuurlijk hier op het kasteel in Rotterdam gaat achter de ploeg staan van Dick Advocaat. Die uh, natuurlijk ook weer zo ongelooflijk gepassioneerd staat uh, mee te coachen. Nu de voorzet van Floranis. bal wordt weggehaald in het uh, hart van de verdediging door Koch. En dan kan nakker afkomen via Manu Garcia. De bal is Net te hard denk ik voor Tevreden. Keeper komt uit uh, het doel. En dat is uh, Yannick Hoed. Die is er op tijd bij. Belangrijk natuurlijk in het begin van de tweede helft. Na die kopbal van Tevreden van dichtbij. Daar stond hij uitstekend opgesteld. Het spel golft toch op en neer. Zonder dat het een uh, goede wedstrijd is. Er worden veel fouten gemaakt. Het is slordig. Het is nerveus. Maar dat hoort ook bij zo'n degradatiewedstrijd. Sparta dus op 1-0. Na de overwinning gisteravond van Twente. Tegen Peck Zwolle is het uh, oh, zo belangrijk dat Sparta dus ook die drie punten... Uh, Gaat binnenhalen thuis tegen Nak Breda. Dat ook nog altijd niet veilig is. Bal gaat naar achteren. Naar Fischer. Speelt uitstekend tegen Tevreden. Liet hem misschien eventjes lopen. Een minuut of tien geleden bij die kopbal. Maar Tevreden is natuurlijk ook sterk in de lucht. Dat is Fischer ook. Nu half weggehaald door de keeper. Het ziet er niet zo best uit. En daar komt Nac dan via Manu Garcia. Bal een keer raken met sporksleden. Goede sliding op de bal van Chabotso. moet er verdedigd worden. Bal gaat over de zijlijn. En dan... Komt daar Stijn Freval direct weer uit de dugout stuiven. Ook hij leeft natuurlijk gigantisch mee zoals we dat kennen van Vrede. Sparta neemt over via Sanusi, Goed, via Dos Santos muren. Maar kan die bal niet meenemen. En dan kan Nak weer overnemen met Pablo Marie in de middencirkel. Bal naar de buitenkant. Angelino zoals eigenlijk altijd in balbezit bij NAC staat hij op de helft van de tegenstander. Nu is het Nijholt tevreden. Bal weer naar Angelino. Linkerkant terug nu naar uh, El Alucci, die staat ver van het strafschopgebied vandaan. Wordt uh, verdedigd door Sanussi en ook door Duarte. Bal wordt geraakt door Muren. En zo is uh, die paas dan ook weer niet zorgvuldig van Nijholt. Maar kan tevreden uitstekend corrigeren. Net als uh, zijn collega aan de andere kant. Friday werkt hij kei en keihard. Nak heeft de bal weer aan de linkerkant met El Alucci. Sparta verdedigt prima. Er wordt hard gevochten voor iedere centimeter in dit duel. Friday probeert zich te ontdoen van... Uh, Manu Garcia, dat is hem gelukt. Friday gaat nu richting het strafschopgebied. Bal naar de linkerkant. Daar is Dos Santos. Zou naar binnen kunnen komen en dan voor een schot kunnen gaan. Maar dat wordt verdedigd door Sporksleden. En dat is dan half, maar niet helemaal goed gedaan. Want Sparta krijgt de bal alweer terug. Slechte bal dan vanaf de linkerkant van Floranes En zo kan Nak weer overnemen in de 67ste minuut. Is het 1-0 voor Sparta. Kijken bij allemaal. Afsaroglu bij Willem 2 tegen Feyenoord. 0-3, oversluiten um, En gewoon vooruit gaan kijken naar de bekerfinale, lijkt mij. Ja, maar er is wel goed nieuws bij die 0 3 tussenstand voor de supporters van Willem 2. En dat heeft alles te maken met de tussenstand in Rotterdam. Want die vinden het hartstikke leuk dat NAC staat. Wie niet springt, die is voor NAC, wordt hier gezongen. In het Koning-Willem 2-stadion. De aartsrival natuurlijk, NAC uit Breda. Die werd verslagen afgelopen weekend. Nu de 0-4 misschien voor Feyenoord. Filena misschien er van vrij dichtbij, toch ook ruim over. Nee, in Tilburg vinden ze het hartstikke prima... ...dat het uh, niet zo goed gaat met NAC. Want uh, ja, van het spel van de eigen ploeg moet, moeten de supporters het vanavond eventjes niet hebben. Want dat is mat, dat is tam. is dus echt niet wat je van Willem II verwacht op zo'n avond als het stadion vol zit. Als de tegenstander aansprekend is, Feyenoord. Maar Feyenoord maakt een heel geconcentreerde indruk. Heeft bijna niets weggegeven. Eén foutje van Jones in de openingsfase. Maar Haps bracht redding voor de doellijn. En verder heeft Willem II eigenlijk geen kans gehad. Feyenoord komt op stoom op precies het juiste moment... Zes zegens op rij. Dat is gewoon een uitstekende reeks. En dus gaat die bekerfinale aankomende zon. Tussen de twee ploegen die misschien wel best in vorm zijn op dit moment in de Eredivisie. Feyenoord en AZ. Dat natuurlijk ook schitterend voetbal speelt. Beter misschien wel dan Feyenoord. Ik weet het eigenlijk wel zeker. Maar Feyenoord is heel zakelijk de afgelopen weken. Er wordt gewoon gewonnen. Het is allemaal niet mooi. Het is wel strak. En het gebeurt wel gewoon. Dus dat zal ongetwijfeld een hartstikke leuke finale gaan opleveren komende zondag. Wil Feyenoord nog meer? Dat is de vraag. De... Basisspelers Die blijven gewoon op de bank zitten. Geen Van Persie gezien. Geen Jurgensen. Wel Malassia. De jonge linksback die zojuist Haps heeft afgelost. En er komt zo dadelijk ook een invalbeurt voor de jonge Noor. Emiel Hansson. Willem 2 voor een eretreffer. Sol. Die natuurlijk wel aanstapt op een doelpuntje. Want die wil in de buurt blijven van Jahan Baks, De topscorer van Nederland nu met 18 goals. Maar deze paas is te hard. Op Sol die houdt hij dus niet binnen. Bal is voor Jones. Terwijl er wat Spaanse vlaggen de lucht ingaan. In uh, Tilburg, in dat fanatieke vak vol Willem 2 supporters. De mensen ook die er verantwoordelijk voor waren dat Erwin van der Looy wegging. Want dat wilden ze graag. Maar onder Reinier Robbenmond is het wel beter gegaan met Willem 2. Veel punten behaald de afgelopen maanden. En uh, Willem 2 zal ongetwijfeld uh, voor een volgend seizoen ook gewoon in de Eredivisie gaan spelen. Hansom in de ploeg gekomen inmiddels. Voor Toornstra, die nog wat minuten rust krijgt. 0-3. Feyenoord gaat winnen hier in Tilburg. Roda leek op weg naar een stunt vanavond, maar toch hoorde Doelman Hide Jurjes vier minuten voor tijd de bal langs zijn oren zuizen. De huurling van PSV wist eigenlijk wel dat die gelijkmaker niet was te voorkomen. Nee, daarom. Alleen het is altijd als die laat valt, dan denk je als we nog vijf minuutjes, maar uh, wat je zegt. Ze, ze speelde ons uh, in fases een beetje zoek daar. En, uh, we hebben ons uh, echt uh, als een, uh, een team lopen strijden, denk ik, wat je wel zag. En ja, dan zat er niet meer in. Hoe belangrijk is dat punt? Nou ja, vooral op Twente denk ik, hè? want die hebben een beter doelsaldo dan wij. En die staan drie punten achter ons, dus, en nu vier. Uh, dus als zij een keer winnen en wij niet, dan, uh, dan hebben we een punt speling. Dus uh, ik denk dat dat het belangrijkste is. Jullie komen voor, dan is het 1-1. Uh, uh, Lozano komt er voorbij. Dat schot, had je dat moeten hebben? Ja, uiteindelijk vind ik wel, als ik riets kijk, dat ik hem moet hebben. Uh, ik denk dat hij misschien, uh, dat ik verwacht dat hij hem nog één keer meer meeneemt. Waardoor hij me een beetje verrast. Uh, nou ja, dat, ik kreeg er geen goede hand achter en uh, dat uh, neem ik mezelf wel kwalijk, ja. Ja, je kiest de verre hoek, hè? Je raakt er wel iets aan. Ja, wat ik zeg, dan moet je net uh, je goede hand... Uh, een, ha ja, een stevige hand er tegenaan kunnen krijgen. En uh, ja, dat lukte me niet. En dan uh, kun je hem net niet genoeg richting meegeven. Dus uh, daar baalde ik wel van. Vlak voor tijd wel een belangrijke redding op die uh, kopstoot van Brinet. Ja, dat was wel lekker. Ik denk dat ik voor de rest uh, voor mezelf... Uh, ja, een, uh, niet, niet mijn beste wedstrijd speelde. Alleen uh, uiteindelijk staat er toch voor om op laatst nog even wat te doen. En uh, daar was ik wel heel blij mee. Want uh, dat geeft me wel een goed gevoel natuurlijk. Belangrijk voor jullie. Uh, maar ook natuurlijk nog, ja, het is toch tegen PSV hè? is voor jou toch altijd anders? Ja, zeker. Kijk, uh, die jongens uh, heb ik natuurlijk op uh, zeer korte termijn nog mee gespeeld. En uh, misschien uh, speel ik volgend jaar weer met ze. Dus uh, ja, dat zijn de, de ja, vrienden, collega's. Dus uh, ja, dat is speciaal. Ja, dat zeg je eigenlijk al. Misschien speel ik volgend jaar wel met ze. Ik uh, las ergens de quote van jou. Dat je zei: Ik zou graag nog wel een jaar in kerkraden willen spelen. Ja, dat was wel een beetje. Uh, uit zijn verband getrokken. Die journalisten altijd. Ja, nee, nee. Ik, ik heb gezegd uh, dat ik zeker uh, een, ja, nog een jaar zeker niet uitsluit... omdat ik het gewoon aan mijn zin heb. Dat heb ik gezegd. Alleen uh, in zoverre weet ik nog niks... Uh... Uh, voor volgend jaar, omdat ja, ik, ik ben verhuurd. Dus dat is altijd een aparte constructie natuurlijk. Dus uh, officieel gezien ga ik gewoon terug... en dan uh, kan ik opnieuw uh, misschien uh, naar een andere club uh, verhuurd worden... of naar hier, of ik blijf, of uh, alle opties staan open. Kan dus alle kanten op. Goed, dan uh, gaan we even kijken naar uh, Vitesse... na die 7-0-overwinning op Sparta uh, van afgelopen weekend. en de verlies Vitesse nu dus uh, van AZ. Dat was alweer uh, met 7 doelpunten, want het was in dit geval 4-3. Trainer Edward Sturing vond wel dat het een leuk duel was. Ik denk als je neutraal toeschouwer bent, heb je genoten. Ik denk dat het een hele open wedstrijd was... met twee ploegen die echt speelden op de winst. Wij hebben ook gespeeld om hier te winnen. Dat heb ik ook van tevoren aangegeven. We gaan hier naartoe om te uh, uh, proberen te winnen. Dus uh, met een wedstrijd met heel veel mogelijkheden... voor beide ploegen om te gaan scoren. Dus uh, alleen uh, als je de verliezende trainer bent... Heb je, ben je er iets minder enthousiast over. Ja, ik dacht na twaalf minuten. Die krijgen een enorm pak rammel vanavond. Ja, dat, uh, dat, dat had gekund. We, hebben natuurlijk, we zijn gelijk begonnen. We hebben ook uh, druk gezet vooruit. Alleen, uh, met alle respect voor Spatta, dit is geen Spatta. Dus zij hebben de kwaliteit inderdaad om daar onderuit te spelen... en uh, om mogelijkheden te creëren... Uh, daarna is men, zijn we weer prima in de wedstrijd teruggekomen. Dat heeft ook met de speelstijl te maken. Je creëert ook heel veel. We hebben ook weer twee goals gemaakt. Dat wordt het 2-2. Ik denk alleen uh, dat we een beetje de boot in gaan. 15 seconden voor, voor de rust. Ja, daar, daar, dat is een cruciaal moment om te gaan rusten. Als je dan de 3-2 tegenkrijgt. Ja, veerkracht is mooi. Uh, maar dan moet je aan het einde van de rit wel met punten staan. Ja, je moet altijd met punten staan, ook als je geen veerkracht hebt. Dat is namelijk in topsport zo. In topsport gaat het maar om één ding en dat is winnen. En als je niet wint, doe je het niet goed. En als je wel wint, doe je het prima. Ja, zo simpel is sport. In Rotterdam staat Sparta op voorsprong tegen NAC. Richard van der Made. 73 minuten nog 17 hele angstige minuten dus voor Sparta. Nak kan alleen maar hopen in dit duel. Ik zie sombere gezichten in het uitvak dat helemaal propvol zit met fans van de club uit Breda. Maar het is er niet makkelijker op geworden na die goal van Duarte. Daardoor heeft Sparta wat meer zelfvertrouwen gekregen. Hoewel het een nerveuze wedstrijd is hoor. Van beide kanten. Sparta heeft nu de bal via muren gaat het naar. Tenminste was de bedoeling naar Friday. Maar Koch zit ertussen. Nu is het daar. Sadiq Umar schudt zich los. Scoort. Jazeker het is Tadikoumar een minuut of vijf geleden ingevallen bij Nakbreda. En hij doet het dan toch als invaller. Die lange slungel uit Nigeria gehuurd van AS Roma. En hij snelt daarna dat... Vak met nak-supporters en die zijn natuurlijk helemaal dolgelukkig met die goal. Want die kon wel eens oh zo belangrijk zijn voor de ploeg van Stijn Vreven. En ik zie ook nu het gezicht van Dick advocaat. Dat staat natuurlijk op woede. Dit is een goal die een beetje uit het niets komt vallen hoor. De bal die diep wordt gegeven op Sadiq Oumar en het is misschien pas een tweede, derde balcontact via Arman. Wat gebeurt er bij jou? Ook een goal die uit het niets komt vallen, namelijk de 1-3, Willem 2 doet die terug, Hoek vanaf de rechterkant en uh, hij wordt uh, schitterend verlengd en doorgekoopt door Bas Hachikoglu, die krijgt de assist op zijn naam op bedje. die scoort voor Willem 2, van heel dichtbij staat hij bij de tweede paal en tikt hij binnen, 1-3 treffer voor Willem 2. En terug naar de wedstrijd waar de belangen veel groter zijn dan hier naar Rotterdam, naar Richard. Het is toch een knappe goal hoor van Sadiq Umar op wilskracht gemaakt. Schudt zich los van Fischer als die bal van achteruit diep wordt gespeeld. En dan wint hij dus daar knappe duel. En schiet hij die bal onder Yannick Hoet door. En zo dus 1-1 op het bord. 75ste minuut gaat in met Chabot. Diepe bal nu. Weggekopt. Achterin bij Nak door Koch. En daar staat natuurlijk ook Pablo Marie die de bal nu naar de buitenkant heeft gespeeld. Naar Angelino. Nijholt nu op de helft van uh, Sparta wordt er druk gezet natuurlijk door muren. Door Friday. Dos Santos staat daar ook in de buurt. De bal gaat uh, weer diep. Zoals nak dat uh, veel doet in deze fase. Richting uh, Sadiq Oumar natuurlijk die gekomen is voor tevreden. Dat had ik nog niet gezegd. Maar wat een begin zeg voor die uh, speler van uh, AS Roma uit uh, Nigeria. Die overigens bij zijn eerste balcontact al wel direct weer op de grond lag. Daar ...heeft hij toch ook wel een beetje een abonnement op. Nu is het Van Moorsel. die speelt op het randje. Heeft al geel gekregen, loopt zich vast. En dan kan Nak misschien weer afkomen met vloed. Die kijkt eens eventjes. Wie gaan daar diep? Dat is bijvoorbeeld Ella Lucci. Die verliest de bal aan de rechterkant bij Holste, De Deense bek van Sparta. En dan is het Nijholt. Zo krijgt Nak nu weer wat meer grip. En speelt het weer wat makkelijker, die bal rond. Het heeft ook wat betere voetballers op het veld staan... ...die elkaar wat makkelijker kunnen vinden. Dat was in veel fases van deze wedstrijd... Het geval Sporksleden naar Vloed. Die ontdoet zich van sanusi met een uitstekende beweging. In de middensikkel geeft hem mee door de as van het veld naar Fernandes. Dan moet daar Sparta een sliding maken. Fernandes doet dat goed. raakt daar licht geblesseerd. Maar het spel mag door. Bal gaat via Vloed over de zijlijn. Er is heel veel opwinding. Er gebeurt veel. Het tempo ligt hoog. En het is zeker nog een kwartier lang heel erg spannend hier in Rotterdam. 1-1. Maar is dat u niet stiekem zat mee te zingen met Wham. Wake me up before you go, Go. Ik zat niet stiekem mee te zingen. In je, Daar... in je hart wel. Ja, dat wel. Misschien wel. Richard van der Maarden, Sparta tegen uh, NAC Breda. Komt er nog een winnaar? Ik denk, ja, voor NAC hoeft het niet. Puntjes lekker meegenomen. Ja, maar of ze daar echt blij mee zijn, ik weet het niet hoort. Het uh, zou natuurlijk maar zo kunnen, ze hebben wel iets meer lucht. Nu is het uh, vloed, gaat het strafselgebied in, haalt uit met zijn linkervoet. Dat is niet eens zo gek hoor, behalve nog het net. Daar was ineens weer zo'n mogelijkheid, ook weer uh, na een fout van Sparta dat slordig speelt, nerveus is. Het is natuurlijk allemaal zeer begrijpelijk met die enorme belangen. Sparta moet natuurlijk vooral het verschil tussen beide ploegen. Zes punten op dit moment en dat zal ook zo blijven als het... Dus eindigt in 1-1. We zitten in minuut 81. Doelpunten uh, gemaakt door uh, Duarte namens uh, Sparta in de tweede helft. En uh, Sadiq Umar, de invaller bij NAC. Nu is het Sparta weer met uh, Dos Santos. Bal wordt geraakt door Pablo Marini Doet dan nog een keer met het hoofd. Dan gaat hij over de achterlijn. Want hij stond al daar. En dat betekent dus een corner. Zo is het inderdaad voor Sparta Rotterdam. Van Moorzel is er overigens door advocaat afgehaald. Ik zei al, die jongen die speelt met vuur zat dicht tegen een tweede gele kaart aan. En Spierings, ook een middenvelder, is gekomen voor de inmiddels al bijna slotfase van dit duel. Daar wordt de corner getrapt. Bij de tweede paal wordt daar ook gekopt via Chabot. bal gaat ruim over het doel bij Bertrams. De keeper van Nak. die niet zo heel erg veel te doen heeft gekregen. De kansen zijn er natuurlijk geweest voor Nak, maar weinig schoten op doel. Een paar balletjes die net naast de goal gingen bij de keeper van Nak. Negen minuten nog in dit duel. Bertrams trapt de bal. Richting de middencirkel. Dan gaat Spierings omhoog. Die kopt de bal zomaar in de voeten bij Koch. Die kijkt dus om zich heen. Vindt dan Fernandes. Die is ontsnapt aan de aandacht van Floranes. Maar er is alweer balverlies bij Nak. Daar is Dos Santos opend naar de rechterkant. Maar die bal is niet nauwkeurig. Angelino... Staat daar in het eigen strafschopgebied. De bal gaat terug naar Bertrams. En Bertrams met een bal nu omhoog opgevangen door Deen Holst. De rechtsback bij Sparta. Zo is het dus ook in deze fase weer veel balverlies aan beide kanten. Het is allemaal wat rommelig. 0-1 1 dus. Maar nu misschien in de omschakeling de kans voor NAC. Dat zou iets kunnen opleveren. Met 4 tegen 4 bal gaat naar naar maar in het strafschopgebied. Die is daar handig, maar loopt zichzelf dan vast. En dan wordt er wel weggeramd door Sanusi. Maar is er aan de andere kant weer een kans? Daar is Friday. Gaat dit de 2-1 worden voor Sparta? Friday is Pablo Marie gepasseerd. Gaat het strafschopgebied in schiet. Oh! En die bal die ploft daar op de paal. De kans voor Sparta in de tweede helft om 2-1 te maken. Oh, wat was dit een grote kans? Kans voor de spits van Sparta, Fred Friday, maar hij treft de paal en zo blijft het ook na 83 minuten gelijk 1-1. Excelsior Heracles was een wedstrijd waar een hoop gebeurde. Een vroeg in de wedstrijd kwam Excelsior op voorsprong via Ali Messaoud. Vlak na rust verdubbelde Excelsior via een penalty die scoren... door een vermeende handbal op de doellijn van Peter van Ooyen. Van Ooyen kreeg rood en mocht vertrekken. Maar in de blessuretijd wist Heracles toch nog twee keer te scoren... via Jamiro Montero. De laatste in de 94e minuut via een penalty. Trainer John Stegenman wist dat die penalty en de rode kaart... een kantelpunt in de wedstrijd was. En die vond ik dat we goed in de wedstrijd zaten tot de, tot de beslissing uiteindelijk. Uh, ja, die, die uiteindelijk denk ik wel heel veel impact heeft op het eindresultaat. De beslissing is de penalty. De bal op de borst, dan wel de arm van Van Ooyen. Die een bal van de lijn haalt. Als hij hem op zijn arm krijgt, krijgt hij terecht rood. Als hij hem op zijn borst krijgt, horen jullie nooit een penalty te krijgen. Het hing er een beetje tussenin, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb zes herhalingen gezien, niet één wijst echt uit dat hij hem op zijn arm krijgt. En volgens mij kreeg hij hem eerst op zijn borst, sowieso. Maar goed, de scheidsrechter zei, hens hoorde ik tegen je. Ja, nou ja, Peter zei zelf ook gelijk tegen mij dat hij niet met zijn arm raakte. Maar met zijn borst. En ik vind, dit zijn gewoon hele discutabele beslissingen om hier rood en een penalty voor te geven. Ik bedoel, dat heeft gewoon impact op de wedstrijd, in het wedstrijdverloop ook. En hij kiest daarvoor. Ik vind dat je dan zeker van je zaak moet zijn. Nou, na die tijd gaf hij wel toe dat hij twijfelde uiteindelijk. Eh, en dat hij terug zou kijken. Ja, maar... En dan hoop ik ook dat hij aangeeft uh, uh, dat het niet zo is. Uh, maar ja, weet je, die, die, die fout is, het is die fout, die beslissing is gemaakt, moet ik zeggen. Ja, en uh, ja, wij, wij moeten dan maar dealen met de omstandigheden. Um, die omstandigheden zijn uiteindelijk, dat het, na 90 minuten komen er nog drie minuten bij. Dat was voor jullie precies genoeg om nog een puntje te pakken. En weer een discutabele penalty, want volgens mij was hij er buiten. Oké, okay, dat dacht ik namelijk ook. Uh, maar ik werd net gezegd dat het niet zo was. Maar ik had dat gevoel ook. Maar ja, dan is het 1-1. Hm? Laten we het daar dan nou maar op houden. Want het is allebei geen penalty. Dus uh, wat ik gewoon heel erg knap vind is na de 2-0. dat we gepoogd hebben om het doelpunt te maken. Uh, we hebben, vind ik ook nog, zijn dominant aan de bal geweest. Verdediger eraf gehad. Middenveld erbij opgezet. Achterin 1-1 op gaan spelen. Dan weet je ook dat je kansen tegen krijgt. Maar ik vond ook dat we daardoor beter aan het voetballen kwamen. Op het middenveld weer. Dat we daardoor grip kregen. Nou, en uiteindelijk denk ik ook dat dat op die manier... met twee verse wissels nog op het laatste bij... die ook veel energie brachten, veel diepgang... Ja, dat we uiteindelijk... Uh... Ja, een knap punt halen hier. En ik denk ook uiteindelijk wel, als je gewoon de hele wedstrijd bekijkt. natuurlijk hebben zij wel grote kansen gehad in de tweede helft. En heeft Brammels ze er gesleept. Maar ik vond, ons, uh, ik vond ons niet minder dan Excelsior deze wedstrijd. Ja, dan was John Stegeman gauw naar Rotterdam. Richard Sparta, Nackbreda. 2-1 geworden. De bal teruggelegd door Floranes En van 17 meter hard en laag binnengeschoten door Stijn Spierings. Weer een invaller die het doet. Maar nu aan de kant van Sparta. De keepers zitten nog aan. Bertrams, maar hij zit erin. Hij ploft tegen de taal. Oh, en zo is het 2-1. Oh, wat is dit belangrijk voor Sparta als het uh, zo gaat blijven. Maar Nak dringt aan. Nak komt weer. Nak gaat risico's nemen via Manu Garcia. Loopt zichzelf vast en dan ligt het open achterin. Dan gaat die bal uh, naar voren. Maar is er ook een overtreding gemaakt in de middencirkel. En dan ligt het spel weer even stil. Scheidrechter Lindhout gaat er naartoe. 86 minuten op de klok. 2-1 de voorsprong voor Sparta. door doe die goal. Mooie goal van Stijn Spierings. En als de winst voor Feyenoord nog niet zeker was. Er, maar af ze er ook doen. Ja, Fijner heeft er nog eentje bij geprikt. De 1-4. De tweede van de avond van Dylan Vente. Ook Betje schiet inmiddels op de paal. De rebound van Sol gaat er wel in, maar die staat buiten spel. Vente maakt dus een tweede van de avond. Mooi voorzet van. Basacchi is in instantie dacht ik hij wachtte lang vanaf de rechterkant. Maar hij wachtte precies lang genoeg en gaf de voorzet uitstekend. En Vente kon hem binnenlopen. Twee klassieke spitsengoals van de jonge centrumaanvaller van Feyenoord vanavond. En dus is de tussenstand hier in Tilburg 1-4 geworden in de 88ste minuut. Komt Nieuwkoop nog eens in de ploeg voor Dix. Maar de zegen van Feyenoord die gaat niet in gevaar komen zonder dus de bekerfinale. En dan over anderhalve week is het... In de kuip, Feyenoord tegen Sparta. Dat is natuurlijk ook wel pikant. Want Feyenoord kan de buur in Rotterdam een hele goede dienst bewijzen. Door niet altijd goed zijn best te doen. Ze wonnen op het kasteel al met 7-0. Misschien zijn ze nu wel bereid uh, om een vriendendienst te verlenen aan Sparta. Al voor andere halve week. 1-4 is het hier in Tilburg in elk geval. NTO Radio 1. Het is precies half elf. Freddy van Tijm met het NOS Nieuws.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 De Kamer van Koophandel betreurt het dat ondernemers er last van hebben dat adverteerders inzage krijgen in bedrijfsgegevens bij de Kamer. Veel ZZP'ers en andere kleine bedrijven krijgen daardoor ongevraagd enorme hoeveelheden advertenties, speciaal op hen gericht en ook op hun thuisadres. De Kamer van Koophandel onderzoekt of het mogelijk is om een adres voor adverteerders te blokkeren als het bedrijfsadres hetzelfde is als het privéadres van de ondernemer. De hoofdverdachte in de zogenoemde kasteelmoord gaat in hoge beroep tegen de straf van 27 jaar cel die hij heeft gekregen. André Gijselbrecht, een arts, liet in 2012 in België zijn schoonzoon om het leven brengen. Volgens de rechter is bewezen dat hij daarvoor een huurmoordenaar heeft ingeschakeld. En in Berlijn is een man tot levenslang veroordeeld voor een moord. Het lijk had hij meer dan elf jaar in de vriezer bewaard... om de uitkering van het slachtoffer op te strijken. Het was een gepensioneerde weduwnaar... die al die jaren door niemand werd gemist. Langs de lijn en opstreken. Hoe wordt het dan ontdekt, vraag ik me af. Kijk, wil er iemand een frikandelletje pakken die heel wat licht aanhoudt? Nee, aan, oh. er was een buurman die na tien jaar dacht... Hé, hey, ik heb hem eigenlijk ooit <laughs> Die is naar de politie gegaan. <laughs> Wat een verhaal. Ja, beter laatst nooit. Hoor. Ja, um, Richard van der Maarden bij uh, Sparta tegen uh, NAC Breda. Hectische slotfase gaat het worden ongetwijfeld. Ja, zeker weten. Vloedgeel. Het wordt ook wat harder, wat grimmiger, wat onvriendelijker aan beide kanten. Logisch natuurlijk met die enorme belangen die op het spel staan vanavond tussen deze twee ploegen... die het hele seizoen al onderin bungelen. Vooral Sparta natuurlijk, dat na die overwinning van FC Twente gisteravond zo ongelooflijk onder druk staat. En deze thuiswedstrijd moet winnen natuurlijk voor het eigen publiek van NAC Breda. Nu, daar is het mee bezig hoor, want 2-1 dus zojuist gemaakt door Stijn Spierings. En het is niet lang meer... Het is absoluut niet lang meer. We zitten in minuut 89. Drie goals gemaakt in de tweede helft. En allemaal door invallers Duarte, Sadik, Umar... Aan de andere kant namens NAC 1-1. En toen dus Stijn Spierings met dat uitstekende schot. Waar misschien Bertrams toch wel iets aan had kunnen doen. Nu Of uh, hoe moet ik natuurlijk zeggen. De keeper van Sparta. Terwijl ik zit te kijken dat Manu Garcia. Hij probeert het tenminste wel namens NAC. Maar loopt zichzelf dan vast. Dan gaat Sparta vandoor. Aan de andere kant met Friday in de buurt van het strafschopgebied nu. Gaat naar binnen. Haalt uit. Maar niet zuiver geschoten. die bal gaat huizenhoog over het doel. Bij Bertrams. De keeper natuurlijk van NAC. Het is ook mooi om te kijken naar de zijkant. Het opgewonden standje. Stijn Vreef. hij probeert zich in te houden. Maar het is allemaal zo moeilijk voor de coach van NAC Breda. Continu die verbale strijd met de vierde man. En hetzelfde geldt aan de linkerkant. Waar Dik Advocaat zo ongelooflijk druk bezig is met zijn ploeg. En ook met de vierde man. En ook met Allard Lindhout. De scheidsrechter terwijl we nu het bord omhoog zien. Vier minuten komen erbij in deze super spannende week. Deze degradatiekraker op het kasteel waar Sparta op 2-1 staat. Arman, wat gebeurt er nog bij jou in Tilburg? Mooi doelpunt nog van Feyenoord. De 1-5 van Bassa Prachtig wippertje vanuit een moeilijke hoek. Over het doelman heen. In de verre hoek gestift door Bassa Die net zo even. Dus ook al die mooie assist gaf. Waaruit Vente kan scoren. Mag nu zelf ook een mooi doelpunt maken. Dat is de 1-5 in Tilburg. Dat zal nog afgetrapt worden. Dat mag nog van scheidsrechter Blom. Maar dan fluit hij af. En zo heeft Feyenoord het heel goed gedaan deze avond. Er stond dus niets op het spel. Voor beide ploegen niet. Maar we hebben wel veel goals gezien. Zes in totaal. In Tilburg. Willem 2. Feyenoord eindigt dus in 1-5. En Feyenoord leeft comfortabel toe naar de bekerfinale van komende zondag. Richard, naar jou voor de slotfase in Rotterdam. Ja, we zitten in blessuretijd. Het is 2-1 in het voordeel van Sparta. En je ziet de frustraties toenemen aan de kant van NAC. Nu is er weer zo'n verbaal gevechtje tussen Spierings en Rai Vloet. Die moet ook oppassen. Hij krijgt een standje van Lindhout. Zojuist Gil, de dus zoveelste speler. Nu is het Sparta dat het probeert via muren. Overtreding van Manu Garcia. Niet heel gelukkig vandaag. Af en toe zie je zijn klasse met een paar van die mooie steekballetjes... die hij toch zeker ook weer in deze wedstrijd heeft gegeven. Even vooral in de eerste helft werkt zich een slag in rond op het middenveld van NAC. Maar heel erg gelukkig speelt hij toch niet. En dat heeft ook te maken met het felle verdedigen van Sparta. Speelt echt op het randje, ook op het middenveld. Met een uitstekende De aanvoerder van Sparta. Lindhout staat er bovenop. En dat is nu absoluut nodig. Want het wordt zoals gezegd grimmiger. Daar is weer een deal. Friday, de vrije trap is voor NAC. En dan zegt Bertrams, laat dat maar aan mij over. Een paar wilde armgebaren aan de kant weer van Vreven van de eigen helft nu af en naar voren toe. 2-1, de voorsprong voor Sparta en dus moet Nak nu met Angelino. In blessuretijd haalt uit met zijn linkervoet. En daar ligt Holst goed in de weg en kan Sparta eraf komen nu. Met Friday die daar naar de zijkant toe moet. Maakt dan een overtreding. duw aan de linkerkant van het veld. Tegenstander over de zijlijn gekieperd. En eens even kijken wat Lindhout daar doet. Die geeft volgens mij gewoon een ingooi aan Sparta. En dat betekent dan dat de speler van NAC Breda in dit geval was dat Pablo Marie de bal als laatste heeft geraakt. Dus komen er weer wat kostbare seconden in het voordeel van Sparta. Vier minuten extra dus. Sparta dat slechts één keer won in de laatste vijf wedstrijden. Dat was op 8 april 3-2 hier op het kasteel tegen VVV. En je moet ook zeggen dat Sparta zich natuurlijk goed herpakt na die 7-0 afstraffing nog een aantal dagen geleden slechts tegen Vitesse. De bal wordt hoog in het strafstop gebied gepompt door Nak Breda. Natuurlijk moet het nu komen, want de tijd is echt nog heel erg kort via Manu Garcia. En Dan zie je vaak dat het allemaal wat opportunistisch wordt. Daar zit een voet tussen van Spierings. Nak mag gooien rechterkant van het veld met Fernandes in de voeten daar van Sadiq Oumar. Nee, het is De Bal gaat opnieuw over de zijlijn. Nak wil gaan gooien, maar dat is niet het geval zegt Lindhout. En dan komt die bal maar heel langzaam terug. Terwijl Nak toch eigenlijk haast steeds heeft snel gegooid door Floranus. Daar is de kans voor Dos Santos. Gaat het straf het in. Er ligt veel ruimte, want Nak neemt risico. Die bal wordt breed gelegd. Oh, daar had Friday veel meer mee moeten doen. En op het laatste moment dan hersteld. Uitstekend verdedigd door Angelido. Nak heeft haast. Nak moet weer die bal er hoog in pompen. Dat gebeurt ook via Manu Garcia. Bal wordt verlengd door Pablo Mari. Ook hij is nu voorin te vinden. Dan een sliding op de bal. Uitstekend gedaan door Sanusi. Een van de uitblinkers. Wat wat hij betreft bij Sparta. En dan is deze paas van Floranis niet nauwkeurig op Dos Santos. Ja, de vermoeidheid slaat ook toe. Natuurlijk ook aan de kant van de invallers. Dan is het voorbij. En gaat Advocaat met een gebalde vuist richting de catacomben. Zuchtende spelers van NAC vallen ze neer hier op het kunstras van Sparta Rotterdam en zijn de supporters van NAC zeer en zeer teleurgesteld want dit was toch ook voor de ploeg uit Breda een hele belangrijke wedstrijd maar nog nog essentiëler nog crucialer was hij voor Sparta. Zij winnen met 2-1 van NAC. Ja, daarmee is uh, elke wedstrijd die gespeeld werd vandaag afgelopen op de voetbalvelden. We begonnen vanavond om half zeven met Roda tegen PSV. Roda begon hoopvolkom twee in voorsprong, maar uiteindelijk werd het 2-2. Uh, Aan begon ook om half zeven, speelde tegen Vitesse. Een doelpuntrijke wedstrijd, vier voor AZ en drie voor Vitesse. Om kwart voor acht begon Excelsior tegen Herikles, dat eindigde in een 2-2 gelijkspel. Uh, en om kwart voor negen twee wedstrijden. Willem 2 tegen Feyenoord, 1-5. En Sparta tegen NAC, zojuist dus afgelopen 2-1 in into. Totaal 24 doelpunten. Dat betekent ja. bijna 5 per wedstrijd. Ja, Zo. dat is wel veel. Even naar de stand kijken. En dan pik ik hem op vanaf uh, plek 14, waar Willem II staat met 33 punten. Plek 15, Nak Breda met 30 punten. En dan de laatste drie, Rode JC heeft er 27. Sparta heeft er 27. En Twente staat op 23 punten. Ja. En uh, about time. Zo is dat. De volleybalsters van Alterno uit Apeldoorn... plaatsten zich eerder op deze avond voor de finale om het landskampioenschap. Sneek werd in drie sets simpel verslagen. Verslaggever Maarten Tips sprak na afloop met speelster Kati Bonsen. Ja, Kati Bonsen, uh, nou sta je ineens weer in die finale. Jij was toch gestopt eigenlijk met volleybal? Ja, dames 2 was ik naartoe gegaan. Hè, maar er kwam nog een verlenging aan. En toen vroeg Ali of mee wou doen. Wel lang over nagedacht, omdat ik eigenlijk een dus soort van gestopt was. Maar uiteindelijk met het bestuur besloten om toch maar de overstap naar dames 1 te maken. Om te kijken of het nog zou lukken. En het is gelukt. Ja, nou zie ik jou hier vandaag volleyballen. Dan is het zeker gelukt. Want uh, ja, dit was wel een beetje jouw wedstrijd. ook Observerend, met name die laatste set weer. Nou... Nee, ja, van het hele team. Beetje politiek correct antwoord, maar dat vind ik wel. Ja. Je doet dat eigenlijk met z'n allen. En je moet ook in een team groeien. Zij zijn al een heel jaar samen en ik ken de meesten natuurlijk wel. Maar ik kom er pas, denk half maat bij. En hoe je opgevangen wordt, dat is ook fijn. Dus... Ja, maar is dat dan ook een stukje ervaring wat jij dan brengt... juist in zulke wedstrijden? Want jij, jij kent dit. Jij hebt dit vaker gespeeld. Ik merkte wel dat de spanning minder was dan vier jaar geleden. Ik moest vandaag de hele dag werken en ik dacht... nou, ik speel vanavond een potje volleybal en ik zie wel waar het eindigt. Natuurlijk wil je winnen... Maar het was wel anders dan vier jaar geleden. Dit is wat meer rust in mezelf. ik denk dat dat wel meespeelt. En ja. ja, ik hoorde dat je ook nog in de file stond op weg hier naartoe. Ja, ik moest werken en ik was met Mark als trainer hierheen gereden. Er was ongeluk gebeurd, ze dus moesten helemaal door Apeldoorn. En we waren hier denk ik vijf voor zeven of zo. Maar ook dat, jaar, vier jaar geleden had ik heel gestrest. En nu dacht ik... Ik zie wel wat er gebeurt. Wat is nou het geheim van deze ploeg? Want eigenlijk waren jullie al min of meer uitgeschakeld. En ineens win je met 3-0 van Sliedrecht. En vandaag winnen we met 3-0 van Sneek. Ja, geen idee. Ja, er is iets ontstaan in het team waardoor we in één keer de flow te pakken hebben. En wat dat is, weet ik ook niet. Ik train maar één keer in de week met ze mee. Dus ik maak ook niet helemaal alles mee de hele week. Dus wat dat is, ik weet het niet. Maar ik hoop dat we het houden. Dus jij kunt met één keer in de week trainen gewoon een finale om het landskampioenschap spelen nu? En één keer in de week bij Dames 2, dan nog wel. Dus twee keer in de week. Maar het zal, denk ik, nu wel. Dames 2 is al klaar. Dat zal nu wel veranderen, denk ik. Maar ik weet niet of ik het trek om ook vier keer te trainen. Om mijn lichaam is dat natuurlijk ook niet wel meer gewend. Nu, uh, ja, Slidrecht is natuurlijk favoriet in de finale. Maar wat, wat kunnen jullie brengen in die finale? Ik denk dat we een beetje de underdog zijn. Niemand had verwacht dat we überhaupt de finale nog zouden halen. En nu staan we daar. We hebben een goede spirit te pakken. We hebben zondag van Slidrecht gewonnen. En of zij dat nou ons gegund hebben of dat we het echt gepakt hebben... daar zijn de meningen wat over verdeeld. Maar ik merk wel dat er een bepaalde flow in het team zit. Dus als we die vol kunnen houden nog een weekje... of twee weken moet ik zeggen, zou mooi zijn. Ja, kan zomaar. Nog een keer een titel voor Ateno. dat had eigenlijk niemand verwacht. Nee, zeker niet. Ik ook niet. Ik dacht dat ik na vandaag zou stoppen met volleybal. Maar ik ga er nog drie of meer wedstrijden aan vastplakken. Dus dat is leuk. Maar dan niet nog een seizoen daar weer achteraan? Nee, dat sowieso. Nu is het echt klaar. Dank je Dankjewel. Ja, die werd gefeliciteerd. judo bonskoos Maarten Arends heeft de selectie bekendgemaakt voor de EK Judo. Volgende week in Tel Aviv zal dat plaatsvinden. In Nederland zal in de Israëlische stad worden vertegenwoordigd door 16 judokers. Twee debutanten, Geus en uh, Smink. De Bondscoach ziet bij die presentatie doorschemeren dat hij op drie medailles gokt. Daarbij hoeft hij niet te rekenen op Guusje Steenhuis, maar in de Verkerk en Mike Korrel. Deze medaillekandidaat te kampen met een blessure. Gelukkig is Jules Fransen wel van de partij. In de klasse tot 63 kilogram behoort ze tot de favorieten. En dat mag met recht opmerkelijk genoemd worden, want nog geen jaar geleden was Fransen verwikkeld in een juridisch conflict met de Jurebond. Ze spannen een rechtszaak aan, won deze, pikte de draad weer op en lijkt nu haar oude vorm volledig te hebben teruggewonnen. Aan de ene kant ben ik verder gegaan dan waar ik was geëindigd. Uh, zo hebben we het eigenlijk ook benaderd. Uh, maar ik heb vooral weer het plezier, zeg maar, wat ik... Ik heb een jaar natuurlijk echt niet met plezier op die mat gestaan... omdat het zo... Eigenlijk wel omdat ik het hier zo leuk vind... maar alles eromheen was gewoon zwaar shit. Uh, privé bedoel je? Ja, nou privé, maar natuurlijk uh, die hele rechtszaak in dat hele jaar... was natuurlijk echt niet oké okay. en dan sta je niet met plezier op de mat... Um, maar vanaf het moment dat ik getekend had, of in ieder geval toen we eruit kwamen, toen uh, ja, het, het vuur brandde weer. En als het vuur brandt, dan, ja, dan komt er een drijfveer die um, niet iedereen heeft. En daar ben ik heel erg blij mee dat ik hem heb, maar daar vecht ik ook heel hard voor en daar train ik heel hard voor. Maar um, ja, op de een of andere manier heeft dat heel goed uitgepakt en uh, kan ik het gelijk omzetten naar prestaties. En daar ben ik vooral heel dankbaar, maar ook trots op. Ja. Ja. Ja, bijna elk toernooi waar je nu aan meedoet, stoom jij door naar halve finales, finales. Um, winnen. Dat is nog even een stapje te ver. Wat, wat is er voor nodig om dat laatste stapje ook te kunnen zetten? Um... Ik denk vooral, uh, kijk we zijn natuurlijk veel bezig met analyseren van tegenstanders. En je hebt niet altijd iedereen in handen. Want bijvoorbeeld uh, de Grand Slam laatste finale, die Japanse die had ik nog niet in handen gehad. Dus je weet niet wat je kan verwachten. Dus, uh, en als er een Japanse op de, op de loting staat, dan weet je dat dat gewoon een, een, een, een kampioenskandidaat is. Uh, dus dat is wel uh, lastiger. Um, dus ik denk vooral um, uh, de tegenstanders echt, de, de, de, je tactiek zeg maar op iedere individuele tegenstander nog beter uh, analyseren. Ja. Die Japanners zijn er nu niet. Nee. Ben jij gewoon misschien wel de favoriet voor dit? Hey. Hey. Hey. Ja, volgens mij ben je wel uh, de favoriet. Het ging, ja, ging even iets uh, niet helemaal goed volgens mij. Uh, Jules Fransen was dat in ieder geval. Goede bal, wil je goal. Kijk eens, een schot uitstekend in de De eredivisie. Alle wedstrijden van vanavond. En dat gaat nog goed ook hier in 2-2. Met een soort van b 11 talk kwam de kerstverse landskampioen in het veld. Maar daar wist de Roda JC niet optimaal van te profiteren. Via Van Steenkisten en Gustafsson kwamen de Limburgers twee keer op voorsprong. Maar Lozano en Hendricks maakten net zo vaak gelijk. Een domper voor Roda-trainer Robert Molenaar, die heel even op meer rekende.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 PSV vierde de afgelopen dagen de 24e landstitel. Misschien werd mede daardoor in Kerkrade puntverlies geleden. Toch was coach Philip Cocu tevreden. Complimenten voor de spelers uh, ja, met wat voor beleving en inzet uh, er vandaag weer gespeeld is. En uh, toch weer laten zien dat we ook wel weer uh, ja, weerbaar zijn. Op de momenten dat het moment uh, dat we een tegenslag te verwerken krijgen. En uh, ook aan het einde van de wedstrijd weer uh, ja, gelijkmaker maken. Het is alleen jammer dat we... Ja, we hebben toch wel een aantal kansen gehad en ja, die hadden we wel mogen maken. En dan kom je misschien op voorsprong en dan win je de wedstrijd. Volgend seizoen ziet Koku Roda-doelman de weer terugkomen. De huurling heeft al laten doorschemeren dat hij het Limburg naar zijn zin heeft. Maar wanneer Jeroen Zoet vertrekt bij de landskampioen, ziet hij daar ook wel mogelijkheden. Het belangrijkste is echter dat hij aan spelen toekomt. Nou ja, ik denk wel uh, dat ik moet spelen. Uh, dat was ook de intentie dit jaar en uh, voor mij ook volgend jaar. Op het moment dat ik echt wat ouder ga worden... dan kun je misschien daar een keer een andere keuze in maken. Dit is mijn tweede jaar in de Eredivisie. Ik denk dat ik nog steeds verder kan groeien. En dat kan natuurlijk wel alleen maar als je in een vol stadion speelt. Daar geloof ik in. En daar gelooft PSV ook in hoor. Want anders had ik hier niet gestaan. En dan was het Vitesse. Het werd 4-3 na een 3-2 ruststand. Spectaculaire eerste helft natuurlijk met vijf treffers. Waarvan eentje van een ongekende schoonheid. Wat een juweel van Ali Reza Jahan Baks. Op het moment dat AZ in de verdrukking kwam tegen Vitesse... krijgt het twee minuten later het publiek letterlijk op de banken. Iedereen staat, behalve de mensen, in het uitvak voor dit doelpunt. Ali Reza Jahan Baks was met voorsprong de man van de wedstrijd. Twee treffers voor rust en een doelpunt NA. Super trots natuurlijk. Het is fantastisch. Ik bedoel, uh, ja... Ik ben, ik ben heel blij met, uh, met mijn teamgenoten. We genoten van, van uh, bij elkaar. En uh, iedere wedstrijd, we zijn bezig om die uh, bij elkaar te helpen. En, ja, ja, ik... Uh, ik uh, we hebben heel veel plezier uh, met, met elkaar. En uh, ja, we moeten gewoon uh, lekker doorgaan. Jaan Baks is nu topscorer van Nederland... met twee treffers meer dan zijn ploeggenoot Weghorst... die ook een keer het doel trof op aangeven van...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 Dus uh, alleen uh, als je de verliezende trainer bent... Heb je, ben je er iets minder enthousiast over. De andere coach, John van der Brom... hield een ander gevoel over aan het uh, duel. Een uh, goed gevoel voor zondag... wanneer AZ de bekerfinale speelt. Het is wel een speciale wedstrijd. Het is een mooie wedstrijd tegen een tegenstander... die, uh, die hetzelfde zal denken en praten als dat ik uh, doe. En ja, we zullen zondag zien dat we, dat we daar klaar voor moeten zijn. Dat we klaar voor moeten zijn om, om de strijd aan te gaan. Maar zeker ook, en dat is natuurlijk het allerbelangrijkste, dat we in staat zijn om ook te durven te voetballen. En als we dat lukken, als dat lukt bij ons, ja, dan geef ik ons echt een hele goede kans. Dus ik heb alle vertrouwen in. Willem 2 tegen Feyenoord Ze eindigt in 1-5. 0-1 bij Rust. Feyenoord gaat dus met een goed gevoel richting die bekerfinale zondag. Alleen was er in het begin even paniek bij de warming-up. Net werd bekend dat Berghuis in een wedstrijd waarbij je juist iedereen heel, heel veel houden, met het oog op die bekerfinale aankomende zondag... in de warming-up een blessure heeft opgelopen. Je verzint het bijna niet. Er bleek uiteindelijk gelukkig niets aan de hand. De topscorer van de Rotterdammers werd eruit voorzorg afgehaald. Mocht de pret niet drukken, onder meer dankzij twee treffers van Dylan Vente... kende Feyenoord een prima generale. En dan Excelsior tegen Heracles Almelo. Het werd 2-2 na een 1-0 ruststand. Een wedstrijd die eigenlijk nergens meer omging. Leek een buit te worden voor de thuisclub. Via Messerhoed en Van Duinen kwamen de Rotterdammers op een 2-0 voorsprong. Toen Heracles van Ooyen zag verdwijnen na een discutabele rode kaart... leek het pleit beslecht. Alleen was er niet gerekend op... Montero, Montero, doelpunt. Toch nog een doelpunt van Heracles in de blessuretijd. Het is uh, Jamiro Montero die de bal krijgt in het strafschopgebied. Ja, Montero. Eerst gewoon en toen vanaf 11 meter. Allebei in de extra tijd. Tot ergenis van Excelsior-coach Michel van der Gaag. We hebben uh, in ieder geval uh, slecht gedaan de laatste, de laatste twee minuten van, uh, van de wedstrijd. En op het moment dat er, uh, de blessuretijd uh, begon... Geven de eerste goal zelf weg. In die zin uh, veel mensen er rondom de bal en de tweede dat moet dan alle waarschuwing zijn. Dan is er nog een minuut te spelen en dan, uh, dan kan alles gebeuren en dat hebben we dit jaar heel vaak gedaan. En op dit moment uh, kregen we dat niet voor elkaar. Sparta Rotterdam tegen NAC Breda eindigt in 2-1 na nul de ruststand. Sparta had de overwinning van FC 20. of na, had na de overwinning van FC 20 gisteren natuurlijk hard een zegen nodig om die strijd onderin. Pas in de slotfase werden de drie punten veiliggesteld. gesteld.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 Dat was ook slecht nieuws voor de Rotterdammers. Aanvaller Soefjan Ahanach viel in de eerste helft uit met een beenbreuk... en zal dus de rest van het seizoen niet meer in actie komen. Ja, gisteren al gespeeld Heerenveen tegen Ado Den Haag 2-0. Twente won met 2-0 van Pek Zwolle. Nou, Dat heeft allemaal de volgende stand tot gevolg. Eerste PSV, 81 punten met 32 gespeelde wedstrijden. Daarachter 70 punten en 31 voor Ajax. 68 en 32 gespeeld voor AZ. Dan 60 punten voor Feyenoord, 49 voor Utrecht, die nog speelt morgen, eh, 46 voor Herenveen op de zesde plek, op de zevende plek 45 voor Vitesse, dan Peck Zwolle met 44 en negende ADO Den Haag met 43 en dan onderin. Ja, FC Groningen met 33 punten uit 31 wedstrijden. Willem 2 op de 14e plek. Ook 33 punten, maar 32 wedstrijden gespeeld. Daaronder dan Nak met 30 punten uit 32. Daaronder Roda met 27 punten uit 32 wedstrijden. En de laatste twee Sparta Rotterdam op plek 17 met 27 punten. Net als Roda JC dus. Ook 32 wedstrijden gespeeld. En helemaal onderaan op de 18e plek met 32 wedstrijden, maar maar 23 punten. FC Twente. Morgen nog Ajax tegen VVV Venlo en FC Utrecht tegen Groningen. Dan nog even gaan kijken wat er over de grens is gebeurd. Ja, in Duitsland heeft eindracht Frankfurt de finale van de Duitse beker bereikt... door Schalke 04 met 1-0 te verslaan. Jonathan de Guzman en Jeter Willems Willem stonden allebei in de basis bij Frankfurt. In de finale is Bayern München de tegenstander. En in de strijd om de derde plek in Spanje heeft Valencia... dure punten laten liggen tegen Getafe. Het werd 2-1 voor Getafe. Zo blijft Real Madrid minimaal twee punten voorsprong houden op Valencia... Real Madrid speelt op dit ogenblik tegen de atletiek de Bilbao. Het is daar nu 1-0 in het voordeel van Bilbao. In Engeland stond er vanavond één duel op het programma in de Premier League. Manchester United ging op bezoek bij middenmotor Bournemouth... en won daar simpel met 2-0. Deli Blind kwam tien minuten voor tijd het veld in voor Paul Pogba. Manchester United verstevigt zo de tweede plaats. Het gat met nummer drie Liverpool bedraagt vier punten. Ja, en dan nog Italië. Complete speelronde. Strootman als invaller. Won Aars Roma thuis nip met tweeën van Genoa. Steven de Vrij won met Lazio in een krankzinnig duel met 4-3 van Fiorentina. Beide ploegen kregen al binnen een kwartier een rode kaart. De Vrij was overigens na 25 minuten al gewisseld. Goed, tot zover even het belangrijkste uit uh, Italië. Het was een uh, krankzinnig avondje voetbal. Is midweekse competitieprogramma. In de, de Eredivisie wordt morgen vervolgd. Ja, vanavond stonden er vijf op het programma, dat is ook die direct niet ontgaan. Ja, het was weer een volle voetbalavond. Mooi om al die Eredivisie-wedstrijden zo te volgen via de radio. Maar er zijn misschien ook mensen die net in de auto stappen en die de uitslagen juist nog niet willen weten. Dus speciaal voor die mensen komen hier de uitslagen van vanavond voor de mensen die de uitslag nog niet willen weten: Roda JC PSV. Mm -hmm. AZ Vitesse. Mm -hmm. Excelsior Herakles, dat werd maar liefst. Hum, hum, hum. Willem 2 Feyenoord, hou je vast. Hum, hum. En Sparta Nak. Hum, hum, hum. Toch opvallend. Dan nog even de uitslagen voor de mensen die de uitslagen wel willen weten... maar niet bij welke wedstrijden ze horen. Hum, hum, hum, tegen 2-0... 3-1, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, tegen 2-1, mm 2-2, -hmm, mm -hmm, en mm -hmm, mm -hmm, eindigde zoals het begon op een voetbalveld. Tot zover de belangrijkste uitslagen van vanavond. Fantastisch. Goed, tot zover. Morgen de minister te gast. En ja. Ja, zo huis. meteen het oog met mm -hmm.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 Direct een vakschilder voor buiten en binnen? Ga naar Sigmapainter.nl. NTO Radio 1.